De CDU behaalde in Noord-Rijn-Westfalen het slechtste resultaat sinds de Tweede Wereldoorlog. De Sociaal-Democratische SPD en de Groenen hebben daar nu de meerderheid. Woningcorporatie Vestia gaat minstens 100 banen schrappen mogelijk meer. Dat gebeurt via het beëindigen van tijdelijke contracten. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vestia gaat de organisatie flink inkrimpen. Het aantal woonbedrijven moet terug van 15 naar 3.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 En vertrekt woensdag vanuit Friedrichshaven in Zuid-Duitsland en komt donderdag aan boven Rotterdam. De metingen duren zo'n 14 dagen. Het weer vanavond breidt een neerslaggebied zich langzaam uit over het westen en noorden van het land. Vannacht kan ook in de rest van het land wat regen vallen. De temperatuur daalt tot een graad of 6. Morgen overdag buien met tussendoor wat zon en dan wordt het hooguit 12 graden. ANWB verkeersinformatie De eerste files beginnen nu te ontstaan in de Randstad. Ze zijn nog neg, nergens echt lang. In totaal staat er 24 kilometer. Wat, wat wel opvalt zijn de files in het noorden. De A7-Duitse grens richting Groningen... is dicht bij de afrit Westerbroek na een ernstige aanrijding. Verkeer richting Groningen kan het beste omrijden bij Noordbroek... via Veendam over de N33. Op de A28 Groningen richting Assen staat tussen Haren en Alfred Eelde... drie kilometer, dus een vrachtwagen stilgevallen. Tussen Sittard en Geleen heeft de uh, politie het verkeer stilgelegd. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Waarom zou Hofhoorneman-bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5000 euro inlegt op een Hofhoorneman-beleggingsrekening?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 Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa WPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst cultuur. Anton de Goede zit hier. Anton, ik zei het al eerder deze uitzending. Eindelijk eens leuk nieuws van de Nederlandse bank, namelijk kunst. In hun kunstruimte. Een expositie van drie jonge kunstenaars met de titel Kasboek ja. Collectief. Ja, ik, ik, ik, ik heb het genoemd uh, uh, vanochtend op de vergadering... een geheimtip, hedendaagse kunst bij de Nederlandse Bank. Dus misschien moeten we er ook niet al te lang over praten... Nee. want anders is het geen geheimtip meer. Uh, de achtergrond is, zoals veel bedrijven en ook banken... heeft ook de Nederlandse Bank een budget voor kunst. Ooit ingesteld door Wim Duisenberg toen mm -hmm. die president was al daar. Uh, en dat is er nog steeds. Aankoopbudget van ongeveer 80.000 euro per jaar. En cruciaal is natuurlijk, wie... Van de te zeg, 80.000 euro. Ja, je euro. kan ook zeggen het is peanuts, maar daar nou willen we het nou juist van de positieve oh. kant benaderen, oh, Ger. Ja. Uh, oh, 80.000 euro, nou, Ja, je kan natuurlijk schamper zeggen van dat, het, dat, dat, dat het weinig is. Misschien is het een, gezien de enorme budgetten. Het, is, het zijn ook overheidsgeld, het is ons geld eigenlijk, hè, oh, als je ja. erover nadenkt. Ja, goed. Dat kan, uh, kan wel een, een prachtige uh, instelling, zoals uh, waar we het hierover gaan hebben. Van gemaakt ja, nou, er is één man, Alexander Strengers, die doet al twintig jaar dit. Hij heeft natuurlijk een van de leukste banen van Nederland... want die heeft dat budget onder zijn beheer... en die mag uit de medewerkers kunstcommissie samenstellen. En dat wisselt. En die heeft in die twintig jaar toch een fantastische collectie opgebouwd... met namen als Rob Beertza, Berend Streek, Michael Redeker... Marlene Dumas, Karel Visser. Echt fantastische namen. En in die twintig jaar een enorme prachtige collectie... die, uh, die veel indrukwekkender is dan de scheringa collectie om maar mm -hmm. iets te noemen. Maar een beetje minder makkelijk bereikbaar in de Nederlandse bank. Nou maar maar ja, is dat eigenlijk... is het rare. Deze strengers, die, uh, die, die maakt ook exposities. En jij zegt, die drie uh, jonge vrouwen, die exposeert hij nu. Uh, en het is ingewikkeld, want ik ging daar dus heen van de week. Maar je moet dan... Uh, buiten wordt er al naar je gekeken van wat doet die kerel daar? Uh, op die fiets. Je wordt gefilmd door allerlei camera's. Je moet dan naar binnen. Je moet eigenlijk een dag van tevoren je, je komst melden. Je moet je paspoortnummer geven. En het is net alsof je vervolgens vlieg, het vliegtuig naar Israël neemt. Uh, Bodychecks, van alles. Maar dan ben je ook binnen in ja. de Nederlandse bank. Ja. He? Het grote gebouw aan het Frederiksplein. En je, hoeft... je hoeft geen verklaring voor goed gedrag te laten zien. Uh, nog net niet, maar dat okay. hebben ze misschien inmiddels gecheckt. Dat weet ik niet. Katelijne Postma, Jojanneke Postma en Debbie van Berkel zijn drie jonge vrouwen, net van de academisch af. En die hebben uh, uh, het verzoek gekregen van meneer Strengers om daar iets te bouwen. Mm -hmm. In de expositieruimte, die eigenlijk voor iedereen toegang... Is, Maar je moet je wel telefonisch eerst melden bij de en bank. En paspoort en dergelijke, ja. ja. Dus, geheimtip blijft het. Wat hebben die drie jonge kunstenaars gedaan? Die hebben een soort systeem bedacht... gebaseerd op het systeem van de buizenpost. Prachtig. En dat hebben ze als een soort installatie... in het gebouw van de Nederlandse Bank aangelegd. Buizenpost, voor mensen die het niet weten, dwars... Door zo'n buis schiet dan een hoeveelheid geld of zo naar een andere afdeling. Waardetransport, dat is eigenlijk de kern van dit systeem. Ik dacht eerst het is ouderwets, het is archaïs, maar het blijkt nog volop in gebruik. En zij hebben het zo gemaakt dat je als bezoeker kan je een soort cilinder van de muur kan pakken. Mm -hmm. En je kunt die dan afschieten in een soort station van die buis. Wat buizen, zit daarin, Dat is een raadsel. Je kan er niet in kijken en je kan er ook niks uit halen. Maar je kan er maar, ook niet zelf wat in doen, dus? Het, is, het blijft kunst. Oké. Okay. Maar ik wilde het meemaken. Ik ging er dus naartoe. Uh, een van de drie kunstenaars, dat was Debbie van Berkel... die hielp me bij het experiment. We drukken op de knop. En de waardetransport wordt in gang gezet. Wow. En beschrijf eens wat er nu gebeurt. Nou, het, uh, de capsule uh, is in het systeem geplaatst en uh, legt de route af. Je kunt het nauwelijks volgen. Het gaat snel, uh, het gaat door heel, de door heel het gebouw in. Dus de expositieruimte uh, ja, wordt ook verlengd. En, uh, oh, waar is hij nu? Hij komt nu ja. weer voorbij, want die buizen die zijn dus doorzichtig en die zie je ja, door de ruimte. Op de sommige momenten uh, kun je het even volgen en daarna ben je twee kwijt. Juist, en we horen dus die hoge druk die het verplaatst. Die het ja, door ja is. het is uh, ja, met vacuüm uh, zuigt het uh, de route. Wat was dit? Dat is Aan. het eind, ja, eindstation. eindstation. En, ja, je ziet niet waar die eindigt. En uh, als je nu de film bekijkt, dan zie je van hé, hey, de waardetransport wordt verder gezet. Het ja. is gewoon eigenlijk de, een, een, een, de buispost. Het is Opnieuw eruit. getoond aan het publiek. Ja. Dat eigenlijk niet naar binnen mag. Nou ja. Tenzij ze bellen en een paspoort meenemen. En en, maar... en passant zegt de, deze Debbie van Berkel... op sommige momenten kan je het even volgen... en dan weer ben je het geheel kwijt. Ik ja. dacht, dat is gewoon dé verbeelding van het moderne bankwezen. Ook. Nou, ja. dat mag je wel <laughs> zeggen. Oh, dat oh, is wat erachter gaat. Nou ja, ik heb ah. ook gevraagd van... Uh, ja, waar gaat het nou eigenlijk precies over? Zeg Ja, je moet dat ervaren, zoals het bij kunst het ja. geval is. ja. ja. Uh, maar het is wel de moeite waard, want je ja, komt in een keer binnen. Wat ik mensen aanraad is, bijvoorbeeld ga er met een groepje uh, studenten van de kunstacademie heen. Als je docent bent, maak een afspraak. Op vrijdag zijn die drie vrouwen daar. Mm -hmm. En dan kan je bijvoorbeeld aan ze vragen, hoe kom je als jonge kunstenaar in de Nederlandse bank ja. terecht? Ja. Hoe kan je de aandacht van meneer Strengers trekken? En meneer Strengers is er, en die kan je vragen van waarom dit, uh, waarom dit uh, ingesteld? Ja. Nou, Oké, okay, okay. doen. Tot ja. 7 juni is de buizenpost daar te bezichtigen. De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank. Dagje van tevoren bellen, uh, paspoortnummer doorgeven. En je bent binnen voor je het weet. Juist. Maar niet in de buurt van het goud. Dankjewel, Anton. <lacht> <lacht> Tijd voor ons panel Schuld en Boete. Aan tafel zit Merel van Leeuwen, justitieverslaggever van de Nieuwe Pers. Die binnenkort weer van stad gaat. Online weliswaar, maar toch van start. Zeker. En jij bent daarbij ook? Ik ben erbij. Hartstikke 2,50 goed. per maand. 2,50 per maand. Nou, dus te geef. Vind ik He? ook. Uh, Strafadvocaten Marnix van der Werf en Esther Vroeg. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Wij beginnen even met... Uh, een klein actueel ding. Uh, actueel ding, wat ook in het nieuws zat daardoor. Uh, we gaan het hebben over die agenten die betrokken waren... bij een filefuik om een benzinedief te vatten. En bij die actie kwam een automobilist om, om het leven. We weten het nog allemaal wel. Uh, er wordt onderzoek naar gedaan. En de agenten in kwestie, die, worden, die moeten getuigen... maar die worden aangemerkt als verdachten... Want Esther vroeg, dat zouden ze dan meer bescherming geven. Het klonk mij in eerste instantie als een soort paardenmiddel. Ze worden wel verdachten genoemd. Ja, Het is zo dat ze andere rechten hebben, maar ook verplichtingen zouden. Of, of geen verplichtingen, maar andere rechten hebben dan een getuige. En ze kunnen worden bijgestaan door een advocaat. En wellicht dat het Openbaar Ministerie zich op deze wijze tracht in te dekken. Uh, het Rijk heeft ze onderzoek. In, in te dekken voor mogelijke. Nee. Al, als er echt wat uitkomt. Als al er het... iets uitkomt. Want als je natuurlijk te lang iemand ho blijft horen als uh, getuige. terwijl het een vermoeden van, uh, van strafbare feiten. of het pleven van strafbare feiten zou kunnen opleveren. kan dat later weer tegengeworpen worden. Hm. Uh, ik vond een beetje de redenering van het Openbaar Ministerie. We kunnen ze dan dieper of diepgravender en uitvoeriger bevragen, een beetje opmerkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Want? Wat is er opmerkelijk aan? Ja, om het, zo op, het op deze wijze te brengen, van, dan merken we ze maar als verdachte aan. Terwijl ze dan natuurlijk als verdachte kunnen zeggen, we beroepen ons op ons zwijgrecht... en dan ja. uh, krijg je helemaal geen uh, uitvoerige en uitgeleide antwoorden. Wellicht. Maar niks moeten ze eigenlijk niet gewoon, uh, moet het OM niet besluiten... of ze nou wel van iets verdacht worden, van een strafbaar feit, of niet? Natuurlijk. Het is niet niks als je als verdachte wordt aangemerkt. Zeker niet als je politieagent bent. Je wordt ineens verdacht van een oh, misdrijf. Ja. Dus ik vind wel... Okay, dit kun je natuurlijk niet opportunistisch gebruiken... om mensen een zwijgrecht te geven. Je ja. moet wel mensen alleen maar verdachten maken als ze ook echt verdachten zijn. Maar het gekke is namelijk inderdaad... dat is dan de laatste dat dat niet gezegd wordt. Maar het kan nou. bijna niet anders dan dat er vermoedens zijn... anders hoeft het OM zich ook niet in te dekken... voor als er mogelijk een vervolg is. En dat er dan gezegd wordt, hé, hey, jullie hebben een foutje gemaakt... je had ze veel eerder op hun zwijgerecht moeten wijzen. Ja, en er is, er is nog iets geks aan de hand, hoor. Want ik hoorde uh, zojuist, en dat kan ook bijna niet anders... dan dat deze agenten al eerder als getuigen zijn gehoord. En als getuigen moet je de waarheid vertellen en ook de hele waarheid. Ja. Dus als je nu zegt, ga vanaf nu maar zwijgen... Eh, terwijl ze daarvoor al de hele waarheid op tafel hebben moeten leggen... wat valt er dan nog te zwijgen? <lacht> ja, een een beetje, ja, het blijft een beetje een duister... Ja. Kan duistere het een hele, hele rare kant op gaan, Merel, denk jij? Ik bedoel uh, dat hem hier enorm mee in zijn vingers gaat snijden. Ik heb geen idee, ja. Het lijkt mij, ik, heb, ik zou het niet weten. Ja, ze kunnen inderdaad natuurlijk uiteindelijk nog zeggen dat ze toch niet tot vervolging overgaan. Mm -hmm. Maar wat, dat, of, ja, wat de consequenties zijn van dit uh, vooronderzoek nu? Geen nee. idee. Nee. Het is niet duidelijk wat het OM wil. Ze weten het zelf niet wat ze willen eigenlijk. Dat het, dat nee, is maar ze zouden wel moeten realiseren dat het wel een impact heeft, natuurlijk, op de betreffende agenten. Hè? De politiebond ja. ageert er ook wel fel tegen. En uh, ja, op zich ook niet uh, verwonderlijk dat ze dat op deze wijze doen. Ja. Laten we naar de passage gaan, het grote liquidatieproces. Vandaag is de eerste dag van het requisitor. Dat wil zeggen eigenlijk het slotbetoog van het Openbaar Ministerie... waarin ze de hele bewijslast nog eens uitvoerig neerleggen... en dan uiteindelijk ook met een, met een eis komen. Merel, jij volgde die zaak al ja. lang, het hele proces. Een beetje uitgelopen, een paar jaar. Um, <lacht> alles draait om die kroongetuigen ook... Zij het Openbaar Ministerie dat vanochtend vrij onomwonden. Zonder hem hadden we niks, nee. zeg ja, Je was erbij, hè, vandaag? Ja vandaag, ja, nou. ja, vandaag was ik erbij. Nou, dit is, vandaag stond een beetje in het teken... van, uh, van de betrouwbaarheid van de kroongetuigen Lacerpen. Uh, het gaat zes dagen duren. En op uh, 25 mei komen dan de strafeisen. Ze hebben het allemaal in uh, onderdelen opgesplitst. Uh, ja, wat ik opmerkelijk vond... Hè, ze staan natuurlijk uh, staan ze achter Lacerpen. Hij is betrouwbaar. Uh, zonder uh, hem hadden ze helemaal geen zaak gehad. Hadden ze al deze verdachten er niet uh, bij kunnen uh, lappen. Uh, maar wat ik wel opmerkelijk vond... is dat ze... Uh, wat er dan, uh, he, wat, waar er onlangs heel veel commotie over was... of die 1,4 miljoen wat hij dan zou hebben gekregen volgens de NOS... dat daar helemaal geen woord over werd gerept. Dus het ging heel erg om... Uh, dat ze bij hun strafeis blijven van, uh, van acht jaar. Dat, dat is dan de helft van de, van de 16 uh -huh. jaar die ze normaal uh -huh. zouden hebben geëist. Uh, dat ze inderdaad zonder hem geen zaak hadden gehad. Dat hij betrouwbaar is gebleken. Onontbeerlijk noemden ze, gebruikten ze het woord. Ja. Hè? Ja, ja, ook omdat hij zichzelf dus zo heeft belast. Ja. En dat op het moment dat hij niet naar de politie was gestapt, dat hij nooit in beeld was gekomen bij de politie. Omdat er echt totaal geen enkele aanwijzing was dat hij betrokken zou zijn geweest bij bijvoorbeeld de, de, de moord op uh, Kees Houtman. Maar niks ja. van de werf. Um, jouw kantoor, het kantoor staat ook een verdachte bij, of een paar verdachten in deze. Drie, Drie zelfs. Waaronder die Dino Sorel. daar ja. hebben we het hier ook vaak over gehad. Geen kleintje, uh, maar wel iemand die, ik meen nu een paar weken geleden, ineens te horen kreeg. En dat moet voor het OM niet prettig zijn geweest. Ja. dat zijn, uh, zijn voorarrest beëindigd werd. Nou, ineens, daar heeft mijn uh, kantoorgenoot Nico Meijering heel veel werk in gestoken. En um, dat is op zich logisch. Het zijn de verklaringen van La Serpe waarop hij vastzat. Mm -hmm. um, La Serpe heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken... dat hij ook bepaalde verklaringen zou achterhouden. Namelijk waarin hij Willem Holleder beschuldigt... van dezelfde zaken als waarvan hij Sorel beschuldigt. Dat tezamen, dat is wel voldoende. En die, die verklaringen van La Serpe zijn wel voldoende om hem aan te houden. Om hem even vast te houden. Maar als er na een tijdje niks bij komt, dan is dat natuurlijk niet genoeg. Is dit, dan denk je niet, Marnix, Esther, geef er antwoord op wie, wie wil. Uh, eigenlijk al een soort tussenstapje tussen van de rechter... om het OM te laten weten, zo betrouwbaar vinden wij de getuigenissen van deze kroongetuigen eigenlijk niet. Nou, We hebben volgens mij al eerder in, de, in deze uitzending over deze zaak gehad. Maar ik kan het natuurlijk nog veel beter formuleren. Maar ik heb wel de beschikking gelezen. De rechtbank heeft wel expliciet in die beschikking overwogen... dat ze niet vooruit lopen de, op de betrouwbaarheid. Maar ja, ik zou zeggen, het is wel een significant teken aan de, aan de wand. Want er is ook kennelijk niet meer. En op het moment dat je he, een zaak van, van deze maatschappelijke omvang... en, en, en schrik en orde en, en duur en dergelijke... als je zegt, van, nou, we stellen een van de hoofdverdachten op vrije voeten in afwachting... Van, de, uh, van pleidooi en, uh, of pleidooi en vonnis, mm -hmm. lijkt me dat wel een, uh, een duidelijk teken aan de wand. Ja. Het, het, het duidt wel op een mogelijk aanstaande vrijspraak voor Sourel, maar dat betekent niet dat de rechtbank ook vindt dat Lacerbe niet betrouwbaar is. Oké, okay, nee, dat mag je er niet uit concluderen. Nee, de rechtbank kan ook zeggen: ja, we hebben meneer Lacerbe die een verhaal vertelt. Iedereen kan een verhaal vertellen. Als er niet ander bewijs is wat daar nog bij komt, dan is het gewoon niet genoeg. Of die nou betrouwbaar is of niet, okay. dat maakt dan niet dat uit. Dat zegt ja. over zijn betrouwbaarheid niks. Nou, wat ik ook nog wel op iets ja, ja. heel anders op, opmerkelijk vond vandaag. Want hè, nou, kwam het slotakkoord, er was begonnen van het OM. Dan, er zat ook een volle zaal, maar er zat vooral een volle zaal met mensen van het Openbaar Ministerie. Mm -hmm. Veel advocaten en er waren drie verdachten, afgezien van La Serpe zelf, die de moeite hadden genomen om te komen. Oh, ja? Dat waren dan uh, Sourel en uh, Jesse R. En, uh, en, en meneer De B. Maar die was ook na een uur weer weg. En uh, de rest, uh, ik weet niet waar uh, meneer Ali A en uh, Sjaak B waren... maar die waren bijvoorbeeld in ieder geval niet. Hmm. Nee. Ja, We hebben alleen geïnteresseerd in het uh, slotakkoord die ja. jaren, denk ik. Ja, of, ja, ik. ja, ik weet niet. dat weet, dat weet Marius Beter of ze gaan nee. komen of niet. Maar ja, het is natuurlijk ook wel begrijpelijk... want het is juridisch natuurlijk interessant wat er gebeurt. <coughs> Zeker omdat het, omdat die kroongetuigen zo'n grote rol speelt... en dat het OM nu eigenlijk ook zegt... Uh, Vanaf nu moet men er maar uh, rekening mee gaan houden. Als we dit soort zaken hebben, dan kunnen we niet om dit soort mensen heen. We zullen het ja, ja. grote criminelen... Ja, maar dat is per definitie zo. Hè? Je, Bart, kunt, ja? je, um, je mag een kroongetuige alleen gebruiken. Dus je mag alleen zo'n deal sluiten met een kroongetuige... als je verder onvoldoende hebt. Dus in een zaak met een kroongetuige is de kroongetuige altijd onontbeerlijk. Dus in die zin is wat het OM daar met veel... Uh, Bombari over vertelt is het natuurlijk zinledig... want je mag alleen maar een kroongetuige hebben als je verder te weinig Maar hebt. iets anders is nog, of jullie ook vinden dat als dat zo is, onontbeerlijk... dat het daarmee het instituut kroongetuigen gerechtvaardigd is? Nee, zeker niet. Nee. Ik, ik was er vanochtend even niet, ik ben vanmiddag later aangeschoven. Ik heb een andere zaak waarin een kroongetuige zit... En er was vanochtend uh, zitting in. Dat is de man die in 2003 heeft geprobeerd om een deal te sluiten. Hij wist wie Koosplooi uh, zou hebben willen liquideren. De officier van justitie? Hij, ja, en hij wist ook ja. nog van allerlei andere dingen. Nou Die man is uiteindelijk door de minister van justitie... afgeserveerd als leugenaar, cocaïnegebruiker... Uh, gokverslaafde, opportunist, uit op geld. Wouter en, van K. is dat, hè? Dat is Wouter van K. En die zit nu, uh, verklaart hij over dezelfde periode... in een andere strafzaak en weer de hele rits aan leugens komt voorbij. Het Openbaar Ministerie blijft zomaar achter hem staan. Bij elke kroongetuige tot nu toe, en dan is meneer Lacerpe nog... De heiligste van allemaal, denk ik. Maar bij alle kroogtuigen tot nu toe zijn grote problemen... en vertellen ze leugen op leugen op leugen. En dat, en dat durf ik hier gewoon te zeggen, omdat heel veel van die mensen... ook door rechtbanken en andere instanties zijn weggezet... als leugenaar, oplichter okay. of onvoldoende betrouwbaar. En dan heb je aan La Serpe nog de allerbeste die je, die je kunt zoeken... als Openbaar Ministerie, en die vind ik ook al niet sterk. Esther, maar, maar dan wordt het toch opmerkelijk dat uh, uh, uh, iemand als Cyril Feyenoord... de criminoloog... Uh, Pleit in een groot verhaal. In deze dagen, afgelopen dagen in de krant dat hij zegt: uh, je kan er niet omheen en je moet gewoon beter ermee leren omgaan. Moet wel maar vaker je kan, Ja, precies, ja. we moeten veel vaker dit soort deals sluiten. Ja, en, en als je, als je, als je het nou net mee doet... kan volgen hoor in zijn interviews en, uh, <laughs> en, en, en kennelijk wetenschappelijke uh, overwegingen. Um, nou, het is wat Mannix aan had en dat is gewoon de praktijk. Want we hebben natuurlijk ook een acroniemzaak oh. gehad tegen de Angels... waar uh, ontzettend, met, ook met heel bombarie uh, Angelo D, Angelo Diaz werd aangekondigd... als de betrouwbare insider met allerlei informatie. Nou, heel snel viel hij ook door de mand gewoon op feitelijke beweringen die niet konden... Uh, ook die zaak was eigenlijk grosso modo opgebouwd uh, om deze getuige heen. Je ziet het nou weer in deze zaak. Maar zo zijn er natuurlijk tal van ook wat kleinere zaken. Drukzaken, vooral. Mm -hmm. uh, of moord-liquidatiezaken. waarin uh, met dit soort mensen in zee wordt gegaan. Maar dat brengt alleen maar ellende. Het zijn natuurlijk mensen uit een paal-circuit. die uit opportunistische overwegingen. Want het heeft niets met waarheidsvinding of dergelijk te maken. De overweging maken om met justitie op een gegeven moment in zee te gaan. En de vraag is of justitie wel zo streetwijs is... om met dit soort mensen te handelen en te kunnen onderhandelen. Of ze dat kunnen. Mail? Ja. Nou, er werd vanmorgen ook nog weer gezegd... door officier van justitie Betty Wint... dat uh, uh, inderdaad in andere Europese landen... dat ze allemaal al veel verder mogen gaan. Dus dat, uh, dat het eigenlijk allemaal nog wel meevalt hier. Dat je alleen maar dan de helft van een strafeisen kan uh, beloven. Of ja. uh, toezeggen... Uh, Um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Maar dat... Um nou, over het feit, uh, je wilde aanhaken, denk ik, op wat Esther zei dat uh, we hadden het over. Moet je dit willen? Het is zo duidelijk waarom uh, deze kroongetuigen oh, dat ja. doen. En kan ja. het OM uh, met droge ogen zeggen. we zullen dit vaker en vaker juist moeten gaan ja. doen. Want het werkt zo goed. Ja, maar want er werd inderdaad vanmorgen nog expliciet gezegd dus dat het, wat het motief ook is geweest van La Serpe, dat dat dus helemaal niet dat dat helemaal niet uitmaakt. Dat het helemaal geen rol speelt mm. in uh, waar ze dan, hè, dat ze dan mm. met hem en zee zijn gegaan en waarom. En ook nog het feit, er werd dan, die is ook gesteld door, door advocaten... dat uh, uh, hij die moord, op, op, uh, dat, dat hij betrokken zou zijn geweest bij de moord op Kees Hout... dat hij dat heeft verzonnen, mm -hmm. om zeg maar, uh, dan aantrekkelijk te worden als kroongetuige. Zo van, nou, dan willen we wel een deal met hem sluiten. Mm -hmm. nou, zonde die, als had hij die moord niet gepleegd, waarvan het OM dus denkt dat hij dat wel heeft gedaan... dan nog was die kroongetuige geworden. Ja. Dus... Maar is het niet zo, ma maar niks even over de betrouwbaarheid? Want je ja. zet het nogal scherp aan. Wordt jou niet verweten dat jij daar belang bij hebt om hem ja, zo weg natuurlijk. te zetten? Ja, en je kunt in alle zaken uh, met, met hetzelfde gemak... naar links of naar rechts uh, redeneren. Uh, maar feit is dat uh, bij heel veel kroongetuigen... in de afgelopen 10, 15 jaar... aannemelijk is geworden, bewezen is geworden... ook door rechters is bevestigd dat ze niet betrouwbaar waren. Hm. En je moet, denk ik, heel voorzichtig zijn hiermee. En wat, wat Feyenoord zegt, en wat het requisitoor vanochtend ook zegt... dat in het buitenland alles maar kan en alles maar mag, dat is ook gewoon niet waar. In een land als Duitsland... Maar Duits... was het wel zo? Waarom zou dat dan voor onze vlucht uh, moeten uh, uh, uh, zijn? Nee, nou goed, je zou natuurlijk kunnen denken... Eh, misschien doen ze het daar heel goed en kunnen wij dat ook. Ja. Maar je ziet in een land als Duitsland bijvoorbeeld... dat ze steeds meer terugkomen op... Op okay. al dat gehakketak met die ja, kroongetijgen. Ja. Je ziet ook in deze zaak. Het OM heeft het afgelopen anderhalf jaar... volledig in de tang gezeten bij La Serpe. Ja. Hm. Dan, dat is, dan verlies je je onafhankelijkheid als overheidsinstantie. Wat hebben jullie als, als strafrechtadvocaten nou voor een verweer tegen zoiets? Eigenlijk niet, hè? Het OM gaat gewoon zijn gang. Nou, ja, wat, wat je natuurlijk kan doen, en dat is, gebeurt natuurlijk in deze ja. zaak ook... is natuurlijk de feitelijke beweringen van hem. Dus he, munitie, kaliber, ja. uh, plaatsen, uh, locaties en dergelijke. Steeds ja. verder proberen te ondermijnen. Maar het is inderdaad heel moeilijk. Iemand die daar inderdaad het woord zegt als kroon neergezet wordt. He, als boegbeeld uh, in, in, in uh, de beweringen van het open ministerie. Is dat ja. moeilijk om te ontzenuwen. Ja. En dan had ik nog één ding, want we wil ja, toch ook heel... even de advocaat van het OM zijn. Um, dat, uh, kijk, wat natuurlijk wel zo is, is dat het gaat hier om heel ernstige feiten. En er zijn een hoop slachtoffers bij gevallen. En er werd altijd gezegd, het lijkt allemaal onantastbaar en ze ja. kunnen allemaal hun gang gaan. Dus uh, dan, hè, als je dan zo iemand, uh, als iemand naar je toe loopt, zoals de La Serpe, en zij denken van dat hij betrouwbaar is. Mm -hmm. En volgens het OM hebben ze wel ander bewijs. Althans in een aantal zaken, bijvoorbeeld bij Houtman en bij de kroeg bij Thomas van de Bijl... zijn er allemaal dingen, ook de andere getuigen gezegd, dingen gevonden, die dan... De verklaring van La Serpe onderbouwen. Dus het is natuurlijk ook zo, als, het, als hij wel. Ik vind je moet het gewoon heel goed toetsen. En of hij betrouwbaar is of niet, moet je heel goed toetsen. Maar het feit is wel dat dit soort zaken. natuurlijk gewoon heel erg moeilijk opgelost kon, kunnen worden. zonder zo'n zonder zo kroonvraag. Mevrouw Wint, Betty Wint, ja. zei dus vanochtend eigenlijk niet. Nou ja, we kunnen het niet zonder. Niet. Ja. Daar schrik je dan een beetje ja. van. Ja, ja. ja. Ja. Je mag gelijk doorgaan, uh, Merel. <laughs> uh, namelijk de oud-rechters Hans Westerberg en Pieter Kalpfluis, die worden overmorgen voor de rechtbank Utrecht verwacht voor een regiezitting. Ja. Zij, zijn, zij staan in het najaar terecht wegens mij net in de Chipselzaak. Even in twee zinnen, even nog neerzetten die zaak. Ja, dat gaat om, uh, eigenlijk alleen om grond. Om grond en geld. Om Schiphol, er was een uh, projectontwikkelaar, de familie Poot... Die, zag daar, uh, die had een stuk grond, die zag daar veel geld in is jarenlang tegengewerkt door, uh, door Schiphol en uh, door allerlei rechtbanken... waardoor ze enorm het schip zijn ingegaan. En het nu, althans, er lijkt heel veel bewijs te zijn... dat dat uh, heel bewust gebeurd is. Ja. Dat de vriendjes op bepaalde stoelen zijn gezet. rechters gewisseld werden om het allemaal in het nadeel... van de familie Poot te laten uit, oh, oh, oh, daarop te laten ja. uitdraaien. Zij, deze twee oud-rechters worden beschuldigd van mijn eet. Ja. En we kregen nu afgelopen dagen ook te horen... dat zij, net zoals elke andere burger, gewoon afgeluisterd ja, zijn. Ja, afgeluisterd zijn, <laughs> ja. Zonder aanzienste. Persoons. Ja, Vertel ja. Eens. ja ik, ik, ik, daar zullen we donderdag of woensdag wel meer over horen. Uh, Liesbeth Zegveld is blijkbaar als advocaat in de arm genomen van de familie Poot. Die heeft vorige week een bijeenkomst belegd voor een aantal journalisten. Daarin heeft ze dat dus verteld. Mm. Dat blijkt uit het dossier. En verder wat daar dan in die tap stond... of uh, volgens haar was het allemaal nogal ernstig. En mm -hmm. zullen we het horen, maar dat, ja. dat ze überhaupt... Nee, dat een richtcommissaris daar toestemming voor heeft gegeven, vind ik nog wel opmerkelijk. Waarom? Dat is wel een rijks onderzoek natuurlijk, hè? Naar mijn eten en verkoping. Ja, en wat wil je daarmee zeggen? Dat dat geoorloofd is. Dat is voor, ik. heb zelf ook als advocaat-generaal bijgestaan die verdacht werd van wapenhandel. Maar inderdaad, rijks trekt dan wel echt alle toeters en bellen uit de kast, hoor. Gaat heel erg ver. Ja. En uh, ja, inderdaad, zonder de aanzien des persoons. Ja. Ja. Nou, maar niks is ik... daar reden om aan te nemen dat hier iets verkeerds bij gegaan is. Dus bij het toestaan van die TAP. Ik ken het dossier niet, maar ja. als zij verdacht worden van, uh, van mijneten, dat is sowieso een zaak waarin je kunt tappen. Dus waarom een rechter ja, ja. dan niet? Oké, okay. nou, dat ja. is een vrij ernstige beschuldiging. Ook, en mijn omkoping mijn natuurlijk of? helemaal, hè? want ja. dan is het natuurlijk uh, een ambtsmisdrijf. Ja, ja mijneten natuurlijk ook uit die hoofden. Ja. Hoewel die, die aanklacht natuurlijk op dit moment is vervallen. Want dat is ja. de reden waarom Zegveld uh, die 12 heeft ingediend. Het feit dat zij rechter zijn, wordt ze dit harder aangerekend dan als het mij aangerekend zou worden? Dat kun je, daar kun je je iets bij voorstellen. Dat, uh, ik kan me voorstellen... Morele verontwaardiging, uh, bijvoorbeeld. Nou, oh, op die manier. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het OM en uh, de rechtbank... extra kritisch zullen zijn in deze zaak. Omdat ze aan de buitenwereld willen laten zien... dat ze ook intern niet elkaar de dat hand ze boven bevooroordeeld het hoofd zijn. Ja, dat, dat is ze, ook waarom mevrouw uh, Zegveld ja. heeft gezegd... in diezelfde persconferentie, neem ik dan aan, of dat ja. gesprek... dat ze uh, het OM, of de geprezen heeft dat ze op deze manier te werk gaan. Ja, daarom dacht ik al, god, het is zeker heel bijzonder... dat ze die taps hebben gebruikt uh, uh, terwijl het toch om oud-collega's ging. Dat heeft ze heel expliciet gezegd. Maar dat is natuurlijk wel heel erg gedraaid in die zaken. Westenberg en Kalfleis hebben natuurlijk in eerste instantie gesteld... dat ze elkaar niet dan wel nauwelijks kenden. Later kwam er weer zo'n eetclubje natuurlijk boven yeah. drijven. bloedlink. Ja. ja, die ja. eetclubjes, uh, bloedlink. <laughs> mijn eetclubjes noemde Peter Pot het hier een keer, ik geloof ik, ja. voor, voor, voor het geval mensen zich dat afvragen... waar hebben ze nou precies mijnheid ingepleegd? Ze zouden een aantal keren als getuige zijn gehoord. En juist op die punten, van kennen jullie elkaar... en uh, is die connectie naar de familie van Andel? Want dat was geloof ik de partij uh, ja, waar het om ging. Ja. Uh, is daar een connectie tussen. En dat werd ten stelligste ontkend. Althans, zo heb ik het begrepen ja. van de familie. -pose. Later bleek dat wel degelijk uh, zo, ja, te, zijn. zo ja. ja. wel te zijn. Ja, zo bleek later En dat is, dit is een ernstige aantijging, als dat bewezen wordt... dat dat kan ernstige consequenties voor ze hebben? Hm. Nou, mijn heet natuurlijk sowieso wel. Maar als het inderdaad te maken zou hebben met omkoping... die aanklacht is natuurlijk nog veel fors. Maar ja, hij heeft de tralies ook als dat bewezen geacht wordt? Nou, ik neem aan dat First Offenders zijn, dus laten we dat maar even af. Ja, maar als dat bewezen wordt, is het natuurlijk veel ernstiger dan de zaak zelf. Ja. Omdat ja. dat het, het gezag van de rechtelijke macht aantast. Ja. Dus ja. laten we hopen dat het uh, allemaal een storm in een glas water is. We gaan het zien. Deze week is de eerste regiezitting. Miro van Leeuwen, dankjewel. Marnix van der Werven en Esther Vroeger ook bedankt. Ja. Dit was de Villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier en zometeen na half vijf het Radio 1-journaal. Tim Overdien. Ja, met van die dingen die voorbij gaan. Want de vraag is, is actueel vandaag is het voorbij voor Griekenland en de Euro. Politici in Brussel en in Athene komen vanmiddag en vanavond bijeen. En die gaan redden wat er te redden valt, zo luidt een beetje de teneur. Banken en andere private ondernemingen hebben hun verlies allang genomen, voor zoveel mogelijk. Maar een eventueel faillissement van Griekenland heeft wel heel veel raakvlakken. En die gaan we uitgebreid schetsen na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Ad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De woningcorporatie Vestia gaat minstens 100 banen schrappen en mogelijk meer. Het zal gebeuren via het beëindigen van tijdelijke contracten, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vestia, dat flink in de financiële problemen zit, gaat de organisatie inkrimpen. In Griekenland overlegt president Papoulias om half zeven weer met de leiders van de politieke partijen. Papoulias wil een regering van nationale eenheid vormen. De kans dat hem dat lukt is nihil, nu de kleine partij Democratisch Links deelname aan zo'n regering heeft uitgesloten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 Bij het herstel van de zendmast in Hogesmilde hebben de bouwers het hoogste punt bereikt. De mast is nu 303 meter hoog. Dat is een paar meter hoger dan de mast die vorig jaar juli instortte na een brand. In augustus dan moet het kawei helemaal klaar zijn. Noord-Nederland heeft dan weer een normale ontvangst van radio en tv. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op een maandagmiddag. Er staat in totaal 41 kilometer file. De meeste files leveren ook niet al te veel vertraging op. Ook zijn er niet zoveel bijzonderheden. Wat opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat tussen Muiden en Diemen 3 kilometer. Bij Diemen is de rechter re rijstrook dicht. Er ligt olie op de weg. En wat langer is de file op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Driebergen en Veenendel West langzaam rijden... en stilstaan over 8 kilometer.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 en Lucella Carrasso. Goedemiddag. We gaan vanmiddag nog even door... met het kleurbekennen bij het CDA. Aart-Jan kiest Mona. Oud-minister De Geus wil graag dat de wethouder uit Purmerend... Partijleider wordt. Hij vertelt na vijven waarom hij dat een goed idee vindt. Bij GroenLinks kan de strijd nu ook losbarsten. Tofik Dibi stelt zich daar officieel kandidaat. Hij zal zo vertellen dat het vooral een kwestie van stijlverschil is tussen hem en Jolande Sap. Het beleggen bij pensioenfondsen kost behoorlijk wat geld. In ieder geval bij het fonds van Zorg en Welzijn. Ze geven daar als eerste verzekeraar openheid van zaken. Straks de directeur. We stellen ook de vraag of we binnenkort weer met de drachme op zak naar Griekenland moeten en wat dat zou betekenen voor de rest van Europa. We zijn zijn er tot half zeven vanavond. De politieagenten die vorig jaar een kunstmatige file op de A2 creëerden om een benzinedief te stoppen, zijn nu verdachten. De benzinedief reed in op de file, waardoor een andere automobilist omkwam. Eerder werden de agenten verhoord als getuigen. Het Openbaar Ministerie wil ze nu dus verhoren als verdachten. Persofficier Susanne Terporten van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dat dat ze nu verdachten zijn? Uh, dat betekent uh, vooral uh, dat het mogelijk maakt om ze de komende tijd, als ze gehoord worden, uh, te horen in een positie die voor hun uh, volkomen helder is. He, ze weten dan dat ze recht op bijstand hebben, of recht op rechtsbijstand hebben, omdat ze verdachten zijn. Ze kunnen dus, zich dus laten bijstaan door een advocaat, uh, ze kunnen zich ook beroepen op hun zwijgrecht. Uh, we hebben de afweging gemaakt om hen als verdachte te horen, om dat dus te waarborgen en niet in de situatie te komen waarin we ze eerst nog als getuige horen. En vervolgens moeten zeggen van nou wat u nu als getuige verklaart is toch wel belastend. We maken u alsnog verdacht. We hebben dus gekozen om vanaf het begin uh, nou ja, die situatie helder te laten zijn. Waarom zou de agenten zich in, deze geval, in dit geval als verdachte willen beroepen op hun zwijgrecht als ze gewoon willen vertellen wat er aan de hand is? Nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Hè. We gaan er ook niet vanuit dat ze zich uh, beroepen op hun zwijgerecht. Het is meer om uit te leggen van, nou, dat die situatie voor hen uh, helder is. En dat op het moment dat ze als verdachte worden gehoord... Uh, ze zich ook, ja, dat ze al die rechten, maar ook met name waarborgen uh, hebben die uh, verdachten hebben. Want als zij, zij zwijgerecht hebben... is dat ook een reden dat zij op deze manier uh, van justitie bescherming krijgen? Nou ja... Uh, uh, u gaat daar nu heel erg op door, er is natuurlijk een recht uh, wat, wat alle uh, verdachten hebben. Um, het, het, het is met name de waarborg. Hè, en het, het punt dat we ze niet in een situatie brengen, willen brengen... waarin we nu eerst zeggen, u wordt als getuige verhoord. Kijk, we hebben aanleiding gevonden om... Uh, er is een feitenonderzoek gedaan door de rijks hè, naar het ontstaan van die filefuik, hoe dat nou allemaal in zijn werk is gegaan. Nou, dat feitenonderzoek geeft ons nu aanleiding om een nader onderzoek te doen. Is dat dan mede uh, ingegeven... excuus dat ik u onderbreek, maar is dat mede ingegeven... door het feit dat ze mogelijk tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd? De agenten die ter plekke waren en de mensen die daar opdracht toe hebben gegeven? Nee, we, we zijn gewoon na het feitenonderzoek uh, tot de conclusie gekomen dat er nou ja, een situatie is uh, waar je van kan zeggen... er is een gevaarlijke situatie op de weg uh, veroorzaakt. Dat is waar we nu ook onderzoek doen. Het over, naar doen het overtreden van artikel 5 van de wegenverkeerswet. En we willen gewoon uh, nu vanaf het begin... Uh, voor die agenten duidelijkheid hebben over hun positie. Dat maakt dat we nu de afweging maken. We horen ze als verdachten. Waar wij we overigens nog helemaal niet vooruit gaan lopen... op uh, beslissingen over... Vervolging, hè. We, gaan, we starten nu een onderzoek naar wat is er gebeurd. Daarin gaan we een aantal agenten als verdachte horen. En daarna komt de volgende stap, namelijk de vraag... zijn er dan mensen die we wel of niet gaan vervolgen? Want als ik, dan herhaal ik toch een keer mijn vraag. Zijn er bij de getuigenverklaringen van deze agenten... tegenstrijdige verklaringen gekomen als gevolg waarvan u zegt... we gaan ze nu bestempelen als verdachten? Um, ik ken het dossier op dat niveau niet inhoudelijk, dus daar kan ik u eigenlijk ook geen antwoord op geven. Wat ik Zou u wel kunnen. kan uitleggen, is dat nou ja, de overweging om hen als verdachte aan te merken is gewoon. Het feit dat we vanaf het begin voor hen duidelijk willen hebben uh, op welke waarborgen zij zich uh, in hun verhoor kunnen beroepen. En wat ons betreft is dan de positie van verdachten gewoon een situatie die helder is, die een aantal waarborgen biedt, uh, die wij als uitgangspunt nemen bij de verhoren. Het is nogal wat voor agenten natuurlijk om als verdachte te worden aangemerkt. Um, zij zouden zich kunnen voelen alsof ze gecriminaliseerd worden. Is dat een gevoel dat meespeelt wanneer jullie hiertoe besluiten? Wij hebben gekeken wat wij in deze zaak uh, verstandig vinden om als vervolgstappen te zetten. Uh, wij realiseren ons dat dat ook een, een, een stevige stap is om uh, mensen als verdachte te gaan horen. Helemaal als het gaat om agenten en hoe dat verder voor hen voelt en wat voor emoties dat oproept. Uh, daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar wij re realiseren ons zeker dat dat uh, nou ja, een behoorlijke impact kan hebben. Susanne Taporten van het Openbaar Ministerie in Utrecht. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Het kan een behoorlijke impact hebben, zegt zij. Wij gaan voor een reactie, ze gaan niet met elkaar in discussie... naar Jan-Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag. Dag mevrouw Krasko. Ja, een behoorlijke impact. Um, klopt dat? Ja, zij kan er geen uitspraak over doen. Oh, ik wel. En uh, ik kan u melden dat uh, de impact enorm is. De, uh, ik kan u melden dat dit uh, voor uh, collega's... zeker die daarbij betrokken zijn... een hele verdrietige dag is. Want wat is het probleem dat zij daarmee hebben. Want we horen van uh, deze mevrouw van justitie. Het is helder voor ze. Ze hebben recht op bijstand. Ze... Uh, leggen geen belastende dingen voor zichzelf af waar ze later eventueel als verdachte last van kunnen hebben. Wat, wat vinden zij daar moeilijk aan? Nou ja, dat, dat, wat, uh, wat de persofficier van justitie zegt, dat klopt ook wel feitelijk. Alleen waar het nu hier om gaat, dat collega's in een split second uh, moeten beslissen. Die gaan s ochtends niet naar hun werk om, uh, uh, met het idee van we gaan nu eens even zorgen dat er iemand uh, zwaar gewond of uh, verongelukt. Dus die doen met hun beste beentje voor elke dag hun werk. En als je dan op, op, op dit moment. Uh, tot de conclusie komt, na uh, toch wel een maanden onderzoek... dat je toch als verdachte wordt aangemerkt... dan voelt dat, en u moet me maar niet kwalijk nemen... want ik ben belangenbehartige vakbondsbestuurder... maar ik weet wat dat met die collega's doet... en dat doet uh, heel erg slechte dingen met die collega's. Nou, ook als de justitie zegt... Uh, het zegt niks over dat, dat ze uiteindelijk ook verdachten worden. Ik bedoel, dit, dat deel van die boodschap, dat telt dan minder. Nou ja, dat inderdaad voor de collega's wel. En we leven hier niet in het land van, uh, van Mickey Mouse. Dus het is uh, goed dat het Openbaar Ministerie gewoon deze zaak... ...openbaar uitzoekt en dat er niet iets komt van zo dat het in de doofpotten moet. Dat willen wij als Nederlandse politiebond ook absoluut niet. Maar ik uh, zie wat dat doet met collega's. En ik vraag me af hè, wat er nu aan de hand is. Dat is dat het openbaar ministerie zegt van... ...ja, we hebben onvoldoende kennis van zaken, hoe het precies zit. De, de, de verklaringen zitten niet allemaal goed bij elkaar op één lijn. Die want dat, he, dat is wat u gehoord heeft. Er zijn tegenstrijdige ja. verklaringen. Ja, ja. en dat, dat is ook eigenlijk helemaal niet raar. Want de collega's die daar te plaatsen zijn... Geweest of op een meldkamer hebben gezeten. Dat zijn verschillende disciplines. Dus hun waarneming van de werkelijkheid, die kan best wel een andere zijn. Dat is dat, is dat is... afhankelijk van de discipline waar je bij zit? Dat kan verklaarbaar zijn. Op het moment dat jij uh, uh, in de actie zelf zit, dan heb jij andere emoties en gevoelens dan dat jij op een meldkamer ver weg zit. Dus op zich zou dat wel heel verklaarbaar kunnen zijn. Maar u wat bedoelt u... dat een dreiging anders wordt ingeschat of zo? Wat, wat ja, moet ik me daarbij zijn, voor? Kunt u, zijn... kunt u een voorbeeld geven wat nou, je anders ja, kan dat... zien? Nee, maar u zegt dat goed. Want op het moment dat jij met een Adrien. Uh, uh, geconfronteerd wordt en je vol in de actie zit. Of dat je met afstand op een meldkamer zit... en dan met enige afstand ook de zaak kunt beoordelen en bekijken. En als daar in de samenhang met aantal dingen uh, niet helemaal kloppen... is het misschien goed. En dat is het punt wat ik graag zou willen maken... dat het, dat, uh, de, het Openbaar Ministerie daar ook nog eens aandacht aan besteedt. Want wat je nu ziet, dat is dat... Uh, Eigenlijk het wetboek van strafrecht, het hele strafprocesgerecht, gebruikt wordt om duidelijkheid te creëren rondom deze situatie. Want dat is uw gevoel erbij. U zegt het gaat niet om duidelijkheid voor die politieagenten. Ze gebruiken dit volgens u om te zorgen dat ze een duidelijk beeld krijgen van wat er gebeurd is. Ja, en uh, dat is dus een hele merkwaardige uh, situatie waarom onze collega's nu uh, komen te staan. Want zij worden nu, juist om het, om het, om het onderzoek uh, naar de toedrecht goed handen en voeten te geven... en goed te laten uh, plaatsvinden, worden zij aangemerkt als verdachten... En ik heb uh, dan wat zorg, en dat neemt u me vast niet kwalijk als vakbosbestuurder... dat het dan gaat, weer gaat, om de legitimiteit van de politieorganisatie. Ik zie de koppen nu al verstaan, uh, ontstaan in de diverse kranten... van politie is in de fout gegaan. Nou, dat moet sowieso nog maar zeer uh, bewezen worden. Wat het dan... de OM ook zegt? Ja, ja. Daar ja, want u te... zei net, uh, hier kunnen slechte dingen uit voortkomen bij de politie. Waar doelt u dan concreet op? Hier... Nou, waar ik concreet bedoel, dat dit slechte gevoelens bij de politiemensen oproept. Uh, U moet zich voorstellen, politiemensen proberen dagdagelijks uh, hun beste beentje voor te zetten. Uh, moeten ook in het kader van het zware beroep af en toe ook enig risico nemen... om bijvoorbeeld uh, verdachten aan te houden en wat iets meer zijn. En dat en gaan moment... ze zo niet meer doen? En op het moment dat je dus in een positie komt, dat je in je achterhoofd moet hebben van... oh, als ik een, een klein foutje maak, dan word ik gelijk in de verdachtenbank gezet. Dan hebben we dus in de mindset van politieambten naar een probleem. En dat poetsen we niet zo makkelijk weg. En het OM zit, zit met dat andere probleem. We hebben beide verhalen gehoord. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Dank in ieder geval voor uw reactie. En wij komen hier ongetwijfeld nog vaker over te spreken. Graag Dank gedaan. voor dit moment. Goedemiddag. Dag. Griekenland, hoe lang kunnen we daar nog met euro's betalen? Als je centrale bankiers, economen en kredietbeoordelaars moet geloven, niet lang meer. Zometeen begint in Brussel een overleg van de ministers van Financiën van de 17 eurolanden En daar zullen ze het ook zeker hebben over Griekenland. Ook in Brussel zit Karsten Brzeski, econoom bij ING Bank. Goedemiddag. Hallo. We hebben nogal wat stoere taal gehoord de afgelopen dagen van Duitsland, van Barroso, van bankiers, van economen over Griekenland. Wat denkt u? Zullen de ministers zo ook over Griekenland denken inmiddels? En misschien denken ze zo over Griekenland, maar wat heel duidelijk is... zij proberen de bal naar de Grieken terug te sturen door te zeggen... let op, als jullie niet mee willen doen, dan is dat jullie eigen beslissing. En als ze zo denken, wat zullen ze dan gaan zeggen? Wat ze gaan zeggen is um, dat zij nog steeds ervan uitgaan... dat Griekenland gewoon doorgaat met bezuinigingen en hervormen. Um, dat zij gewoon hun gedeelte doen van de deal. Dus namelijk een lening geven aan Griekenland. Griekenland ondersteunen. Maar dat Griekenland zijn gedeelte van de afspraak moet houden. Ja, en hoe ziet u dat? Op welke manier is Griekenland nog te behouden voor de eurozone? Ja, het is uh, heel duidelijk geen liefdeshuwelijk meer... tussen uh, Griekenland en de andere eurolanden. Maar het is een, een verstandshuwelijk. Um, dus hoe kan je Griekenland behouden... door gewoon door te gaan met die hervormingen, met bezuinigingen... en tegelijkertijd te proberen of je ergens groei kan kweken. Nou, dat is gewoon makkelijker gezegd dan gedaan. Um, maar ik denk dat het heel duidelijk voor de Grieken moet zijn... dat een leven buiten de eurozone voor hun niet beter uitziet. Maar schiet u het op een uh, scheiding uitlopen? Um, op korte termijn niet. Vergeet niet, we hebben wel op de, de regeringsleiders hebben heel veel mooie um, noodfondsen en reddingspakketten besloten. Maar als je kijkt wat uiteindelijk door parlementen is doorgegaan op dit moment, hebben we alleen dat oude tijdelijke noodfonds. Dus op dit moment is het gevaar van besmetting, ook voor andere Europese landen, nog, nog te groot. Zodat ik denk dat de Europese landen nog uh, Griekenland proberen zo lang als mogelijk binnen de eurozone te houden. Want er wordt uh, door diverse mensen gezegd, nou het valt allemaal wel mee, we zijn goed voorbereid... We kunnen kunnen we Griekenland gecontroleerd uit de euro laten gaan. Als ik u zo hoor, kan het nog een behoorlijke chaos worden... als dat nu zou gebeuren. Ja, volgens mij wordt het een behoorlijk chaos. Want uh, niemand weet hoe het plaatsvindt. We hebben het nog nooit gehad. Uh, maar dus voor de Grieken is heel duidelijk voor de Grieken zelf is het een chaos. En denk daaraan wat de financiële markten gaan doen. Denk aan landen als Cyprus of Bulgarije. Ook daar zitten Griekse banken die waarschijnlijk failliet zouden gaan. Besmettingseffect, oplopende rentes in Spanje, Italië, Portugal en Ierland. Nou, en volgens mij heb je alle ingrediënten voor een behoorlijke chaotische periode. En ook voor Griekenland, zoals u zegt. Even, even voor. Uitdenkend zeg 1 juni gaan ze over op de drachmen. Hypothetisch nog op dit moment. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan in Griekenland op zo'n dag? Nou, je moet in ieder geval de banken sluiten. Dus, um, dus, je gaat gewoon, weet niet, dus je komt met een nieuwe drachme die je stiekem hebt geprint. Of je gaat zeggen dat al, alleen maar um, dat een, een, een stempel op de, de Griekse biljetten... of eurobiljetten oh. komt en dat dat nieuwe drachmes zijn. Dus er zijn heel veel dingen op te verzinnen. Um, maar het betekent natuurlijk wel dat er heel veel angst... onder de bevolking zal zijn. Dus je moet alle banken sluiten zodat uh, de Grieken niet aan hun uh, geld kunnen komen... om geld van de bank te halen. En hoe kunnen ze nou zaken doen met het buitenland? Hoe kunnen wij als Nederlanders bijvoorbeeld nog uh, dingen verkopen of kopen van Griekenland? Onder een nieuwe drachme? Nou, ja. dat wordt heel moeilijk. Want kijk, daar, dus een, een nieuwe drachme zou zeker gewoon in waarde behoorlijk dalen. Um, dus wij verwachten zo'n 30, 50 procent. Um, ja, dan moet je ook weer als, als Nederlandse bedrijf... moet je gewoon kijken of je in deze valuta kan handelen... of je je, je euro kan omwisselen in die nieuwe drachme... Um, betekent natuurlijk ook gewoon dat de Grieken geen geld meer zullen hebben... om Nederlandse producten te kopen. Ja, nog één dingetje, want dat moeten we ook niet vergeten. Die kleine 5 miljard euro die Nederland bij elkaar opgeteld... aan Griekenland heeft geleend, bij een frische Zijn we dat kwijt of krijgen we nog iets terug... als we dat uh, via de maar zouden kunnen? Um, um, dan heb je gewoon in, uh, op de wereld een club dat is de club van Parijs daar gaan alle schuldeisers rond een tafel zitten en gaan onderhandelen en kijken wat de inboedel van Griekenland is om nog hun leningen terug te krijgen maar een, het, de kans is heel groot dat je dat geld niet terugkrijgt nou dat gaan we onthouden Karsten Brzeski, econoom bij ING Bank in Brussel hartelijk dank en dat overleg in Brussel dat gaan wij zo voeren uh, volgen moet ik <hijen> zeggen zij <hijen> gaan het voeren, wij gaan het volgen we zouden het ook graag voeren. Al 25 jaar lang kunnen ze er klagen bij de eindexamen klachtenlijn. Dat is mooi, want vandaag zijn de examens weer begonnen. En de verkeersinformatie, dat kunnen we niet zonder Jolande van der Velde bij de ANWB. Tim, het is uh, eigenlijk een redelijk rustige maandagochtend... Uh, maandagochtend, maandagavond, spits 55 Herlande. kilometer. Ja, gaat lekker. Uh, nee, het valt reuze mee qua files. Uh, hoewel, als je op de A12 Den Haag richting Arnhem rijdt... dan heb je pech, want het is daar langzaam rijden... vanaf knopend Lunette tot aan Marsbergen 10 kilometer. En in de dagelijkse file bij Rotterdam op de A20... daar is een aanrijding gebeurd. Van Hoek van Holland naar Gouda is dat. Bij knooppunt plein staat nu 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Door in zee te gaan met kroongetuige Peter Laes. zijn nieuwe afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld voorkomen. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op de eerste dag van het requisitor in het liquidatieproces. Het eindbetoog van de officieren van justitie duurt zes dagen in het proces waar elf verdachten terecht staan voor vijf liquidaties en ook nog een aantal pogingen daartoe. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam waar zich dat afspeelt. Matthijs, dat is nogal een stelling natuurlijk van justitie. Hoe kunnen ze dat weten dat er echt moorden zijn voorkomen door die kroongetuigen? De kroongetuige Peter Laes heeft destijds de politie verteld over een dodenlijst. Hij zei en zegt nog steeds dat het een van zijn motivaties was... om uit de criminaliteit te stappen om daarmee meer liquidaties te voorkomen. Nou, toen die deal is gesloten met toen zijn de verdachten gearresteerd. En de officier van justitie vertelde vandaag dat er ook bewijs voor is... dat het nieuwe moorden heeft voorkomen. Kort na de aanhoudingen van verdachten is er een in de gevangenis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 Ja, en daar begon dit uh, uitzonderlijk lange betoog mee. Na al die 185 zittingsdagen, het drie jaar durende proces. Een publieke verantwoording. Het is een monsterproces geworden, volledig uit de hand gelopen. Er is ook kritiek op gekomen. al die mankracht. Het heeft heel veel geld gekost voor een vorm van criminaliteit... waar de meeste gewone burgers helemaal geen last van hebben. En de officier stelde vandaag de vraag hardop. Was het allemaal wel de moeite waard? Ons antwoord op die vraag is een absoluut ja.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 Matthijs, dit is een uitzonderlijk proces, vooral ook omdat het voor het eerst uh, is dat er een deal is gesloten met een huurmoordenaar. Een zeer omstreden afspraak, natuurlijk. Hoe verdedigt het OM die keuze, vind je? Um, ja, of ze het goed doen of ze het slecht doen. Het zal blijken wat de rechter erover zegt. Um, ik kan wel vertellen wat ze erover zeggen. Ze zeggen op een andere manier kun je ze niet pakken. Huurmoordenaren maken geen fouten. Ze laten geen vingerafdrukken achter. Ze zeggen geen woord te veel als ze met elkaar bellen... omdat ze weten dat ze worden afgeluisterd. Het wereldje is gesloten als een oester, zei de officier. Niemand praat uit angst. En dankzij de kroongetuigen zijn nu moordzaken die muurvast zaten toch opgelost... Het OM is zich bewust van de ethische bezwaren... een deal sluiten met een huurmoordenaar... maar is ervan overtuigd geraakt dat het onontbeerlijk is. Het was ook een beetje een politiek statement. In andere landen mag er nog veel meer op dit gebied. De regels voor het sluiten van deals... die worden binnenkort ook in Nederland aangepast. En justitie wil kennelijk graag nog meer bevoegdheden. Dat is de toekomst. Eerst moeten het OM nog de rechters ervan overtuigen... dat in deze zaak de kroongetuige Peter Laes gebruikt mocht worden. Zijn verklaringen moeten nog overeind blijven. En daarover zijn ze al uren aan het woord. Ze zeggen, wat hij verklaarde is verifieerbaar. Het wordt gestaafd door andere onderzoeksresultaten. Hij is altijd consistent geweest in zijn verhalen. En ze zijn overtuigd van zijn betrouwbaarheid... omdat hij zelf deze keuze heeft gemaakt. Okay. Toen hij ging praten, zag de politie hem nog helemaal niet als een verdachte... Hij heeft zichzelf bewust in levensgevaar gebracht door te gaan praten... en hij heeft bewust voor een lange gevangenisstraf gekozen... En Daarom is hij betrouwbaar, zegt het OM. De advocaten zullen de komende weken proberen de rechters van het tegendeel te overtuigen. Na zes dagen, de officieren aan het woord, zullen zij elf dagen lang aan het woord zijn met een pleidooi. Ook dat is weer uitzonderlijk lang, net als alles in dit proces. Matthijs van der Wiel, jij volgt dat voor ons. Zeven over vijf, Willem Mijnhoeberg. Lekker veel zon vandaag, maar wat ons ook opviel: tegen de wind inploeterende fietsers. Het Weinhart ja het waait stevig zeker boven het IJsmeer en de wadden maar ook boven land staat er toch een aardig windje inderdaad waar je als fietser best wel last van kan hebben ja. en warmer dan gedacht hè vandaag en ook de afgelopen dagen ja. blijft dat zo ja nee helaas niet um, we krijgen te maken met de passage van een uh, occlusie, een koufrontocclusie moeilijk woord in ieder geval komt de band met bewolking ja zeg nog eens koufrontocclusie <laughs> Leuk woord, een Maar die trekt vanuit noordwestelijke richting over Nederland. Daarachter draait de wind en dan gaat de temperatuur ook flink uh, omlaag. Dus morgen is het niet warmer dan een graad of 10 tot 12. En woensdag is dat ook het geval... En daarna gaan met stevige buien. Ja, daarna komen we bij donderdag natuurlijk hemelvaart. Veel mensen die vrij hebben. Ja. Heb je al een beetje een beeld wat dat voor dag wordt? Ja, ja donderdag ziet er goed uit. te droog en met wat zon. Om een uur of zeven is de temperatuur in het oosten een graad of twee. Wordt echt echte douwtrappers onder ons. En in het westen ligt die net wat hoger. En is er is ook weinig wind. En in de middag is het nog steeds niet uh, warm. Het wordt denk ik ook een graad of twaalf. Maar het is in elk geval dus droog en een uh, zonnige dag wordt het. Midden Hubert, met het weer was dat... De eindexamen klachtenlijn, het is inmiddels een begrip geworden... maar dat was bij de oprichting in 1988 wel wat anders. Dat jaar kwamen er ruim 1700 klachten binnen. Vorig jaar waren dat er 136.000. De klachtenlijn werd vanmiddag voor de 25 ste keer geopend... en de oprichter van toen die was er ook bij. Welkom allemaal bij de 25 ste editie van de eindexamen klachtenlijn. Het mooie project dat ooit is begonnen door onze oud-bestuursleden uh, en oud-bestuurslid André Bakker. En dan bij deze wil ik graag samen met uh, André Bakker... de klachtenlijn officieel openen. Ja. ja! Open! André Bakker, ging je bij de eerste klachtenlijn ook zo feestelijk? Nee, helemaal niet. Wij uh, we zaten gewoon in een klein kantoortje met één telefoonlijn. En ik zat ook, zeg maar, aan het begin zat ik in mijn eentje... Eindexamen mij van het LAX met Britta. Je zat gewoon te wachten, te kijken naar die telefoon totdat hij ja. ging. Ja, en op een gegeven moment waren om half één waren de eerste examens afgelopen. En om vijf over half één begon die telefoon te rinkelen. Gelukkig dachten we toen van hoera. Nou, hij werkt toch wel. En toen zat je gewoon alleen. Ja, dat is heel anders dan nu. Hè? Ik ja. zie nu even gauw tellen in ieder geval acht mensen die de telefoon op kunnen nemen. Negen, tien die hier inderdaad aan de telefoon zitten. Ja, maar ik zie zelfs een, een telefonistenhandboek. En ik zie een, een computerprogramma wat er speciaal voor is ontwikkeld. Nou, wij deden dat gewoon met een bloknootje, hoor. Gewoon en op een gegeven moment begonnen we gewoon maar te turven dat we niet eens meer aantekeningen maakten. Goedemiddag, je spreekt met Lotte Zavenberg van het Laks. Ik heb een klacht van jou binnengekregen over het brandalarm wat bij jou op school is afgegaan tijdens je examen. Uh, wil je mij misschien de naam van je school geven? Dan kan ik je school eventjes bellen. En ik zie dat ze gewoon ontzettend snel uh, uh, die klachten afhandelen. Terwijl wij af en toe gewoon nog een kwartier de tijd namen om met één kandidaat te, te spreken over hoe ze zelf misschien iets aan die vervelende situatie konden doen wat betreft is er veel veranderd. Ja, en ook wel veel verbeterd, denk ik. Want ik denk niet dat je als scholier eigenlijk zit te wachten op adviezen van hoe je zelf naar de schoolleiding kan stappen als je de volgende dag weer een aardrijkskunde-examen hebt. Maar ik, misschien was dat toen wel anders, in die tijd? Ja, dat was, dat was heel anders. Het was veel idealistischer. Ook het Lax was eigenlijk misschien nog wel nog idealistischer. Maar dat paste ook bij de tijdgeest. Maar omdat het Lax elk jaar weer nieuwe bestuursleden heeft, elk, elk jaar weer nieuwe scholieren, ja, past het Lax zich eigenlijk als een van de eerste aan, aan een veranderende tijdgeest. En dat vind ik wel grappig om te zien. Succesig met je examens. Doeg. En dat was de eerste dag de rest van de week. Nog meer klachten en nog meer examens. Een reportage was dat van verslaggever Martijn van der Zanden. En zo, na vijf aandacht voor de Nederlandse politiek... dan de man die het opneemt tegen Jolande Sap... die ook lijsttrekker van GroenLinks wil worden. Hij is onorthodoxer en minder conventioneel dan Sap. Dan hebben wij het Tim over... Tofikdibi. Tofikdibi. En we hebben ook contact met Aartjan de Geus. Die heeft zijn keuze gemaakt bij het CDA. Hij gaat op Mona Keizer stemmen. De reizende ster binnen het CDA. In ieder geval in de peilingen. De wethouder uit Purmerend. Wat hem betreft mag zij lijsttrekker worden. En we gaan ook bellen met Harry Slinger. Hij is terug met Joloog tegen mij. Met een druk half uur. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ik vind dat gewoon wel een lekker wijf, die Mona Keizer. <laughs> Weet je wel, dat is een vrouw, ze heeft vijf zonen... die spreekt daar een bepaald soort taal. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik proef wel een beetje dat hier niemand naar nou erg verbaasd is... dat docenten dit doen. Zo vanaf, geef maar een zesje of een zeventje. Luister en kijk mee op radio1.nl. Een uh, enorme houten piemel in een tuin in Steenbergen in Brabant. Ja, je komt wel tegen als nieuwslezer. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.